Je ze Het is uh, waarlijk ...in elk opzicht een vreugde... ...om op deze morgen hier te zijn. Want we vieren Sukkot... ...oftewel het loofhuttenfeest. En het woord zegt het al. Wij loven in hutten. Of niet? Het zijn loofhutten. Dit is een loofhut en dat is een loofhut. Het zijn allemaal hutten die waarin geloofd wordt. Of niet? Zo staat het er niet. Maar we gaan, we gaan kijken wat er dan staat. En er staat heel veel. Dus we gaan een reisje maken. En we gaan wat tempo erin gooien... om te kijken of we de essentie van dit feest kunnen schilderen. Want het is een vrolijk feest. En iedereen is opgedragen om zeven dagen lang wat te doen. En te lachen. Want er is een enorme vreugde. En de vraag is natuurlijk, waar komt die vreugde dan vandaan? Dus kijk, Loofhuttenfeest. Dan staat in Leviticus 23 dat er een afspraak is. Wij noemen het een feest en een feest wordt natuurlijk bij ons altijd gelijk gekoppeld aan eten en drinken. Maar het is feitelijk een afspraak. Er is een heilige afspraak. In zijn, met een hoofdletter Z-agenda. En als we kijken dan naar sukkot, het meervoud van sukkah. En dat is een tijdelijke verblijfplaats. En ik denk dat, er zijn heel veel dingen over te zeggen. Maar ik denk dat het meest kernachtige is, het woord representeert hut of tent. En een tent is een tijdelijke verblijfplaats. Verblijfplaats. En er ligt een nadruk op dat tijdelijk. En waarom ligt die nadruk erop? Daar komen we dadelijk op. Het feest wordt genoemd, ook wel genoemd, het feest der natieën. Vergis je niet. Want waarom denkt u dat er op dit feest een opdracht wordt gegeven om 70 stieren te offeren? Voor elke natie een stier. En klopt dat? Natuurlijk. Want Shlomo, Melech Slomo, die uiteindelijk de tempel inwijdt. Op welk feest? Op het Loofhuttefeest. Het kan niet anders. Ja. Zegt ook in zijn gebed, want dit huis zal een bedehuis zijn voor alle naties. Oeh mensen, dat loofhuttefeest, alles in mij tintelt. Het is zoiets onwaarschijnlijk moois. En natuurlijk, het wordt gezegd, een andere benaming voor dit feest is... ...inzamelingsfeest. En wat wordt er dan ingezameld? De oogst. En we hebben het hier nu over welke oogst... Als we kijken naar het feest van de ongezuurde broden... dan hebben we het over de barley, oftewel de gerstoogst, de kleine oogst. Dan gaan we in tweede instantie gaan we naar de tarwe op wat? En dan op het eind gaan we naar de inzameling van de vruchten. De verscheidenheid in vruchten. Het is er niet één... Het zijn er vele verscheidene vruchten die dan in. En het punt is, en dat is alles met dat woord. Als wij niet bevatten de vastgestelde tijden, de afspraken met God. Dan snappen wij van dat hele woord niets. Wat? Alles, alles draait hierom. Alles. Alles heeft hiermee te maken. Dus het is van een essentieel belang om de feesten, oftewel de vastgestelde tijden, van hem met een hoofdletter te bevatten. En wat zijn die vastgestelde tijden? Welke? Shabbat. Het begint eerst met Shabbat dan krijgen we Pesach, ongezuurde broden, feest der Eerstelingen, Shavuot. Van Shavuot is het droog en stil in de zomer en dan komen we tot... Yom Teruwa, van Yom Teruwa, Yom Kippur en Yom Kippur naar het feest. En als wij het leven van Yeshua willen bevatten en zien en snappen en uitdrukken en in vervulling zien gaan, dan is zijn leven... Een afspiegeling van al deze feesten. Alles heeft ermee te maken. Als je de evangelieën wilt begrijpen en kunnen lezen... dan is er maar één manier dat, dat je die vier evangelieën in tijdlijn op elkaar legt. Want dan gaat het van feest naar feest. Maar wij zijn niet gewend om op die manier dat te lezen. Wij lezen het in stukjes en beetjes en het verband is daarin zoek. Maar er is een fantastische tijdlijn en al deze evangeliën kun je in full color bij elkaar brengen. En dan ziet er één tijdlijn in. En dan zie je dat Yeshua in zijn bediening wandelt van feest naar feest. En alles wat er gebeurt heeft te maken met die feesten die op dat moment aan de gang waren. Of daartussenin of daar naartoe gaand enzovoort enzovoort. Dat is waar dit alles over gaat. Vanaf den beginnen. En het is, oh, ik kan, niet, ik, ik kan het niet bevatten, nog uitdrukken... wat een enorme power en rijkdom dat is. En als we het zouden bevatten... Woe. Die feesten, daar staat in Leviticus 23 onder andere staat... dat op de zevende maan... Maan, ja wij maken maand, maar op de zevende maan gaan wij zeven dagen feest vieren. Zeven, zeven, zeven, dat getal zeven is van belang. Waarom is dat van belang? Omdat namelijk ook dat alles uitdrukt, die hele agenda, die drukt namelijk één ding uit. Als we naar het begin gaan bij Rashid, dan weten we dat God schiep de wereld in hoeveel dagen? Zeven dagen. En wij lezen dat als die zeven dagen, maar we moeten bevatten dat die zeven dagen is de tijdlijn van het tijdelijke waar we nu middenin zitten. En waar zitten wij in die tijdlijn? Het zijn zeven dagen en elke dag binnen de schepping toont aan een tijdlijn binnen dat tijdelijke. Daarom is die loofhut van belang, want het is een tijdelijke verblijfplaats. Op een tijdelijke wereld. Amen. Want vandaar dat het zo onwaarschijnlijk is dat er staat dat we die zeven dagen in het loofhuttenfeest vieren, maar daarna krijgen we de achtste, de achtste dag. En wat is dan die achtste dag? Dan is uiteindelijk alles volbracht en gaan wij, dan bevinden wij ons in de absolute eeuwige vernieuwing, alles wat en en en. En daar kun je lezen binnen dat woord. Natuurlijk niet in de laatste plaats in wat wij openbaringen noemen. Want die openbaringsbrief op het eind schildert dan... Nieuwe hemel en nieuwe aarde en, en, en. zeven dagen lang. En dan gaan we naar die achtste... Nou ja, die achtste dag. Zeven. In de zevende maan. Zeven dagen. Zeventig stieren worden er geofferd. Het heeft alles te maken met, met die Torah. En die achtste dag is natuurlijk... De eerste afspraak is, we hebben... We hebben Pesach en daarna krijgen we zeven dagen, is ook acht. En als we van het feest van de ongezuurde broden, dat zijn de zeven, dan wachten we, maar dan komt er een verbinding met de achtste dag. Oftewel, Shavuot. Want dat gaat allemaal over hetzelfde. Want op Shavuot, wat is de kern van Shavuot? Ja, wat gebeurde er met de Torah? Wij ontvangen de Torah. En het staat prachtig beschreven op die berg dat God sprak in, in 70 talen. Maar er was het maar één wat antwoordde. En dat was het volk van... Israël. Hij schonk de Torah aan de wereld, maar er was maar één volk, oftewel het volk van Israël, die antwoord gaf. Die sprak als in een huwelijk: Ja, wij zullen alles doen wat u zegt. Toch? Vandaar dat we, als we doorgaan en we gaan naar het feest van naar het feest van Sukkot, dan praten we over een andere situatie. Want dat dat feest gaat ook over de de Torah. Alleen dan is het de vreugde van de Torah. Het wordt ontvangen. Dan is er een heel proces, daar gaan we, daar, daar gaan we daar naar kijken. Maar uiteindelijk komen we in de tijdlijn aan het eind van die tijdlijn en dan is er de vreugde. Waarom is het de vreugde? Omdat het uitbeeldt de duizend jaar onder de regering van Hallé. Ja. <laughs> Wat een vreugde. Vandaar dat de uitzonderlijkheid en de vreugde van een onwaarschijnlijk karakter is. Alles van de hoge priester tot alles en toe danst en het is een vreugde die ongekend is en de talmoed die beschrijft dat dan ook wel op diverse plaatsen dat als je dat nooit hebt meegemaakt dan heb je nooit vreugde meegemaakt. Snap je dat? Aan het begin van het woord wordt de tijdlijn al beschreven. Elke dag van de schepping heeft ermee te maken. Want op de zesde dag, wat gebeurde er op de zesde dag? Dat de mens werd geschapen naar zijn beeld, dat zij gelijkenis. Man en vrouw schiep hij hen. Ja? En wat was de bedoeling? Wat gingen zij doen? Over deze hele wereld werd beheerst. Dat is namelijk wat de bedoeling is. En natuurlijk... Wordt de zaak eerst uit elkaar gehaald, wordt gescheiden, wordt gedeeld? Daar heb ik het vaker over gehad. En als we dan gaan kijken naar die afspraken, die tijden die daar staan, en dan kijken we naar het Pesach en we kijken naar het feest van de ongezuurde broden, dat heeft namelijk te maken met de inzameling van barley, oftewel gerst. En wat, wat, wat, wat is dat? Wat stelt die gerst voor? Juda. De eerste zullen... En de laatste zullen... Dan moeten we begrijpen waar dit over gaat. De eerste oogst die ingezameld wordt is... Juda. Vandaar dat het feest de eerstelingen... Dat Yeshua, ja, dat beweegoffer... Shavuot heeft te maken met welke inzameling... Van tarwe. Wat is dat? Wat moet dat voorstellen? De blijde boodschap die Jesuwa verkondigde is dat wat onmogelijk was... omdat het vaststond ja, dat ze afgesneden waren van... dat er een blijde boodschap was... Over de hele wereld kon dat uitgaan. Daar waar die tien stammen, alles waar het verdreven was... werd de boodschap gebracht, jullie die dachten afgesneden nooit meer terug te komen. Jullie komen thuis. En het wordt weer een volk. Yom Teruwa. En voor Yom Teruwa gaan we naar Yom Kippur. Want Yom Kippur, wat doet Yom Kippur? Alle zonden van het volk van... Israël. Pst. En dat is één. En dan gaan we naar de laatste inzameling. De verscheidenheid van de natiën. Komt u maar. Dat is waar het over gaat. Gaat het niet over. Daar gaat het over. En dat ligt in een tijdslijn. En het is hoe. En ha. En, oh, en nog meer van dat soort dingen. En het woord spreekt daarvan vanaf het begin. Alles wat u leest heeft hiermee te maken. En als je ziet en als je begrijpt. De drie keer wordt er in het jaar een afspraak gemaakt om te verschijnen in Jeruzalem. Wie diende daar te verschijnen? Alle mannen. Vanaf welke leeftijd? Twintig en ouder. Is dat, was dat elk jaar zo? Hé. Nee. Want in het zevende jaar... ...moest namelijk... ...iedereen komen. Mannen, vrouwen, kinderen. Het hele mispogen. Alles moest komen. Eens in de zeven jaar. Waarom? Dan werd... Wat werd er voorgelezen? De Torah. Het horen van... Het woord. Die zeven. En als we dan zeven keer zeven doen... Heeft hij er mee te maken? En één ding is zeker: hij komt, Yeshua komt. En op welk jaar komt hij? Wanneer komt hij? Loofhuttenfeest. En welk loofhuttenfeest? Absoluut op een jubeljaar. Geen twijfel mogelijk. Die feesten stap voor stap, elk detail. Yeshua wandelt, Yeshua doet zijn bediening. Hoe lang duurde zijn bediening? En dan moet je naar Daniel. En dan moet je naar de weken. En dan moet je begrijpen waar het over gaat. Ik denk dat Yeshua heeft de tijden gelopen. Vanaf tot... Wat is er vervuld? Welke feesten heeft hij vervuld? De voorjaarsfeesten. En als hij terugkomt. Wat wordt er dan vervuld? Een gedeelte van de najaarsfeesten. Niet alles, niet alles want bepaalde onderdelen zijn vervuld in Pesach. Ongezuurde broden en het ontvangen van zijn Ruach HaKadosh. Welke bijvoorbeeld daar waarin hij representeert aan alles, aan het hele volk getoond... de twee bokken. En er werd een lot geworpen. En men dacht... Men, hij kiest, men, het volk kiest voor Yeshua... maar ze kozen voor... en die bok werd losgelaten. En Yeshua werd geofferd... voor het aangezicht van, van God. Drie keer gaat het op... En als je leest in dat woord en je bestudeert het... dan zijn die tijden die zijn namelijk altijd daar geweest. Ook voordat ze vastgelegd werden, bestonden ze al. De eerste grote verzoendag, wie deed dat? Mozes. Mozes je, ja. Waarom? Want God sprak... Ik vraag dat complete volk... Ja. En Mosje kwam en hij deed, hij pleitte en hij deed verzoening voor dat volk. En als je leest in Exodus, dan gaat het namelijk ook over die tent, die tabernakel, de inzameling daarvan. Hoe gebeurde dat? Met grote vreugde gaf iedereen, goud, ze, alles wat er benodigd was om die tabernakel tot stand te brengen. Klopt het? En later gebeurt dat weer. Maar dan door. David. Onwaarschijnlijk wat hij bij elkaar bracht. Als je dat nu uitrekent. Maar ook. Van, waarvan hij zegt. We hebben onze plichten gedaan, Maar nu gaan we vanuit ons hart. Nu drinkt mijn hart om te geven. Uit zijn eigen. Dat wat pijn deed. Weet je nog? Verleden keer gesproken over offer. En... Dus. Als we kijken naar dat stuk, ja, dan weten we één ding. Dat het woord zegt, één dag is als? Duizend jaar. Een duizend jaar is als? Dag. Okay, dus de schepping begint met? Zeven dagen, dat is de tijdlijn. En binnen wat daar staat, kun je zien... Waar wij nu ons bevinden. Geweldig. Eén van de punten. Tijdelijk. We hebben het over tijdelijke tenten. En alles zegt dat ook. Als ik, als ik moet opnoemen vanuit het woord. Alles wat te maken heeft met soekots, met tenten. Dan is dat ongekend veel. Yeshua die zegt al. Die roept al uit en die zegt, breek deze tempel en in bouw ik hem weer op. Waar had hij het over? Over de tempel. Al die gasten die keken naar die tempel, die denken, dat, is, dat, wordt een heel, dat wordt echt een heel mooie klus. Maar hij had het over zijn lichaam. Paulus heeft het over de tent. Petrus, Kefas heeft het over zijn, in de Petrusbrief, over zijn tent. Het afleggen van die tent. Omdat dat een tijdelijk aspect is. En Petrus zag namelijk die achtste dag. Waar zag hij die? Zij gingen de berg op. Welke berg? Tabor. De berg van de transfiguratie. Ja, en daar... Wie verscheen daar daar? Yeshua veranderde voor hun ogen vanaf het de tijdelijke sukkah waar hij zich in bevond in de achtste dag realiteit. Ja. En met hem verschenen. En mosje. Want dan zegt kefas, Petrus, zegt. Hier, laten we. Waarom denk je dat hij, dat hij dit meemaakt en dan zegt. Zullen we een tentje bouwen? Voor u en voor... Nee, <laughs> waarom was dat? Omdat het te maken had... Men ging op naar welk feest? Het Loofhuttefeest. Alles staat in verband met dit. Op Loofhuttefeest hebben we hier Lulaf. En wat zit daarin? Er zit in Daar zit in een palmtak. Daar zit in een... Meertentak en daar zit in. Willig. Als ik hierheen rij, zie ik in ieder geval. Heel veel. Willigen. En dat zijn gewillige takken. En dan natuurlijk de. Eetrog. Eetrog. Citrusvrucht. Wat gebeurde er nog meer met willig takken? Hiermee werd gezwaaid. En daar zwaaiden we naar... Noord, oost, zuid, west, onder, boven. Oftewel, het gaf aan de complete heerschappij. En dan kan ik je tig verse vanuit de profetie en alles profeten wat dat aangeeft. Dat is wat dat uitdrukt. Maar wat was er nog meer met die wilgen? Met betrekking tot het loofhuttefeest. Daar zwaaiden ze mee. Dan gaan we eens kijken, hoezo zwaaiden ze ermee? Want waar gingen ze? Die gingen ze halen. En dat was niet zomaar wat. U moet begrijpen dat in Jeruzalem, en uh, Josephus, Flavius Josephus beschrijft dat ook. Nou, met het Loofhuttefeest ongeveer 2,5 miljoen. 2,5 miljoen mensen in Jeruzalem. Ja. Nou, en er gebeurde wat. Alle priesters, het was alle hens aan dek. Want op de feesten, ja, spraken we niet meer over de orde van die priesters. Weet u nog wel? 24 divisies, in drieën verdeeld. Iedereen, elke groep, elke familie moest op een bepaald moment binnen Lot... moesten zij de dienst verrichten in de tempel. Klopt toch? Maar met dit soort aangelegenheden was alle hens... Aan dek en dat waren er wat. Dat zal ik je vertellen. En, en in Grofweg zaten was, was die, die, die priesters die groepen waren in drieën verdeeld. De eerste gedeelte ervan deden alles voor de offers. En de tweede groep die hield zich bezig met water. Want wat gingen we doen? Waterscheppen waar vandaan uit de pool van Siloam. Ik weet niet of ik weet waar die poel zich bevindt. In de stad Davids. Onderin, laat ik het zeggen. En dan wat, er was er een hele processie die vanuit de tempelplein. Ja, en dan weer terug. Uitzinnig van vreugde. Want wat voor water werd er geschept? Levend water. Levend water. Levend water. Waarvoor? En wat deden ze met het water? Wat werd er geplankt? Normaliter. Wat wordt er dan geplankt? Wijn. En de wijn zat in welke beker? Een zilveren beker. Want zilver spreekt van... verlossing. Redemption. En het water werd gehaald waarin? In een... Gouwe beker. Dat je denkt, ja, wat maakt het allemaal uit? Dat zal ik je vertellen wat het uitmaakt. Want goud stond voor: zuiver, koninklijk, en, en, en. En dan waren er op de hoeken van het brandoffaltaar ook nog twee openingen. En daar werd wijn en water gegoten. En wel zo ingenieus, want het soort gewicht van wijn is zwaarder dan van water. Dan zou het dus niet tegelijkertijd aankomen. Maar dat kwam wel, zo had men de openingen gemaakt. Dat het exact op dezelfde moment vloeide dat op dat altaar. Wijn en water. Waar? Op die berg. Werd zijn zij doorboord. En wat vloeide daaruit? Water en bloed. Als wij ook, als we dan dat avondmaal vieren, wat is het dan? Brood en wijn. En wie kwam er met brood en wijn? Melchizedek. En naar wie kwam die? Abraham. En wat gaf Abraham hem? Er is helemaal niks nieuws. Alles, alles is al... Maar alles heeft met elkaar te maken. Alles wordt voorbereid. Alles wordt zo gemaakt. En God zaait. En God oogst. In de vervulling van de afspraken die hij gesteld heeft. Dat hele beeld waarvan Paulus zegt. Het is een afschaduwing van de realiteit. En dat klopt ook. Want het gaat bij maan. En de maan geeft licht... maar dat is een... Af... juist, van? Voor de derde groep gingen de wilgen ophalen. En dat waren jongens, hoor. En enorme aantallen buiten Jeruzalem. Dat hadden ze allemaal klaargemaakt. En voor dat soort heb je water nodig. En dan ging men... Zwaaiend en zwierend ging men waarheen? Ging men naar het tempelplein. Daar waar ze neergezet werden op de hoeken van, de, van waar het altaar. Ja? Maar ze gingen heen. Het, nee. Heb je wel eens met wilgetakken? Wat, wat betekent dat dan? De, ook... de ruwag die werd binnengehaald. <lacht> dus er was levend water. De heilige geest. Alles, alles is op die manier. En dat werd met een enorme zang en dans. En uit zijn waren de mensen van vreugde. En een van de meest belangrijke aspecten is water. Het scheppen van water. En wat deed men met dat water? Men maakte de ronde elke dag... Eén keer, maar op de zevende dag, zeven keer. zeven keer. We hebben het offer, we hebben het bloed, we hebben levend water en we hebben de heilige geest. Allemaal verzameld op het loofhuttefeest. Kun je je voorstellen waarom de vreugde daar is? Kun je je voorstellen, wanneer riep Yeshua uit? En ieder die dorst heeft, drinken van mij en stromen van, levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja. Waarom denk je dat hij opeens toch, eh, sprak en zei, ik ben het licht der... Wanneer was dat dan? Roept u dat zomaar? Ik denk, dat is toch ook vreemd, zo'n man? Nou iedereen begreep exact waar het over ging. Want hij riep het namelijk op dat feest. Daar werd op het vrouwenplein, want daar de dames die konden boven, had je allemaal plek, konden dat compleet volgen wat er beneden zich afspeelde. En die konden de uitzinnige vreugde en dansen en alles wat er zich mee te maken kon men zien en meemaken. Op dat plein werden vier enorme kandelaars neergezet. Ik denk een meter of twintig hoog. Op het hoogste punt van Jeruzalem. En dan klommen de jongste priesters naar boven. Die gingen dat vullen. Je hebt geen idee met kruiken, met olie, wat daarin ging. En dan had je natuurlijk lonten, die waren gemaakt. En weet je waar die van gemaakt werden? Van de versleten priesterkleding. Binnen. Dus dat water, waarom is dat scheppen van dat water... met dat enorme licht... Daar staat geschreven dat er niet een binnenplaats in Jeruzalem was die niet vol in dat licht stond, alleen al van de vier enorme kandelaars die daar branden op dat plein, het vrouwenplein. Alles keek op naar dat licht en het scheppen van levend water. Waarom is dat zo essentieel en feitelijk? De, het centerstuk van dat feest is levend water. Want als op het altaar dan in een van de gaten water wordt gegoten. Ja, dan was dat voor het gebed van regen. Voor de nieuwe oogst hadden we nodig regen. En natuurlijk alles stond in dat in dat teken, ja, maar het heeft in het natuurlijke beeld er alles mee te maken. Maar wat schildert het? Het schildert het geestelijke aspect. Want wat vertegenwoordigt de Torah? Levend water. In den beginnen schiep God de hemel en de de aarde nu was woest en duisternis zweefde boven de afgrond. En de geest van God broedde, trilde over de wateren. Gelijk verbonden. De Torah, als je aan de Torah denkt, dan denk je aan water. Want zonder water geen leven. En ik kan tien stukken uit de Torah lezen, waar staat wat allemaal gaat over water. Want de regen die van boven komt, wordt namelijk vergeleken met zegen. Zegen der gerechtigheid kwam op hen neer. En de mate daarvan kun je zien ook weer binnen de tijdslijn. De zegen, water... Gods geest... en het licht. Want getuigenis... en dat is wat het volk van God is... is een getuigenis volk. En wie droeg de getuigenis? Op laatst alleen nog maar Juda. Zwak licht. Daarom spreekt Jezaja... Wat zal erop gaan? Een groot licht. En over wie heeft hij het? En waarom? Want wat vertegenwoordigt Yeshua? De volheid van de Torah. Want hij zegt, ik ben de wet, de psalmen, de profeten, alles spreekt over hij, zegt hij. Niet het aftreksel in het natuurlijke. Wat eerst moet komen wat Jehul zegt. Maar jullie kijken aan dat wat mijn vader bedoeld heeft voor allen die hem lief hebben. En die wereld waarin wij nu leven maar wachten. En waar wacht hij op? Op het openbaar worden van de zonen gods. Halleluja. Zij die grotere dingen zullen doen dan ik gedaan heb, zegt Yeshua. En wij maar met elkaar zeggen, ja, ja, ja, dat kan niet. Ja, ik ben maar een zondig mens. Waar gaat het heen? Nergens heen. En waarom gaat het nergens heen? Omdat wij niet leven door geloof. Geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van wat men niet ziet. Amen. En alles is zo gemaakt. Wetenschappelijk is het gewoon zo. Aantoonbaar, wetenschappelijk aantoonbaar. Binnen het universum. Dat als iets gebeurt, het onmiddellijk daar is. Daar zijn ze nu achter. Prachtig hoe ze dat uitleggen. Ik kijk ernaar. Ik lees dat ook. En dan ringt alles in mij. En God sprak. En? Waar zijn hij? Ja. Amen. Ja, amen. Het is niet anders. En wij denken ja het gaat een hele tijd duren voordat ik ergens op dat niveau kom. Het is een leugen. Het is een trick van die boom die zich hier bevindt. Die twee. Maar de boom des levens is een compleet andere. En wij zijn uitgenodigd. jij zegt het. Komt alle tot de wateren. Kom, koopt en zonder wat? Zonder prijs. Zonder geld. Wat ga je je centen afwegen van wat niet verzadigen kan? Want dat is allemaal binnen het tijdelijke aspect. Maar wij zijn geroepen tot een compleet ander aspect. Het is niet zo dat we niet weten dat het zo is. Want ik weet dat zoals we hier zitten, met de dingen die we ervaren en meemaken, ook qua wonder en tekenen, dat we weten van binnen dat het zo is. Alleen we geloven het niet. Want bij geloof is geen enkele vorm van. twijfel. Geen enkele. Dus de vervulling daarvan. zien wij hier op het loofhuttefeest. Wat vertegenwoordigt nogmaals het loofhuttefeest? Het loofhuttefeest vertegenwoordigt. Het duizend jaar regerende messiach. Wat zal er uitgaan vanuit Sion? En het woord des heren vanuit Jeruzalem? Dan zal hij komen en onderwijzen. Wat gaat hij onderwijzen? De Torah. Niet wat men met z'n allen ervan... Gebrouwen hebben, maar wat het waarlijk inhoudt. En wie gaan er allemaal heen? Al volkeren. Want als de namelijke volk niet gaat, dan valt er geen. Het is de, natuurlijk in het natuurlijke aspect zo. ...dat hele verdroogde gedeelte, geen leven. Maar wat heeft het mee te maken daar waar uiteindelijk door Tora niet gehoord en geleefd en ingedronken wordt, dan is het dood. En dat staat er. Alle volken zullen komen. En die vreugde die zal er dan zijn. Want het is dan de vreugde van de Torah. Daarom is die achtste dag, Zemgat Torah, dan is het de vreugde. Eerst is er blijdschap, want we hebben het ontvangen, maar dan is er waarlijke vreugde. Dat lied. Levend water, verfrissend vrijheid, stroomt de berg af. Want zegen komt altijd van. En het loopt naar. Daarom, als ik het goed heb in dit Hebreeuws, zijn er twee woorden voor water. De water van boven. Mannelijk. En water beneden. Vrouwelijk. En heeft water ook altijd te maken met reiniging. Snap je dat? Geeft zo'n enorme vreugde. Want je snapt wat de gaven van de geest zijn. En voor ons, die hem hebben aangenomen... die doen vanuit hun hart wat hij heeft gezegd... voor ons is het geen toekomstbeeld. Voor ons is het. Het gaat uh, veel verder dan dat... Alles heeft ermee te maken. Yeshua. Hij die in deze wereld kwam. Wanneer? Op het Loofhuttenfeest. Dat is duidelijk. Alles wat je leest, wijst dat aan. En als je het niet leest, dan moet je eens een keer gaan lezen. En dan kun je al naar Lucas. En dan kun je al naar. Naar wie? Iemand die dienst deed in een... En dan staat er omschreven... Hij, zoon, van bla bla bla... En waarom staat dat er? Want als je naar namelijk... Kronieken gaat en je gaat dan even in die lijn kijken... Dan weet je namelijk exact... Wanneer hij dienst deed. Dan weet je ook wanneer... Zijn zoon geboren werd. Dan weet je ook... Wanneer... Mirjam, zwanger, en wanneer Yeshua werd geboren. Op het Loofhuttenfeest. En dat kan niet anders, want het licht kwam. En er was een enorm gezang. Engel al, dat weet ik veel, riep het uit. Niks met kerst te maken. Als je met mij meegaat met kerst naar Bethlehem... dan kan een koude, nare bedoeling zijn. Je ziet heel veel, maar geen schaapjes. Je zit er namelijk in de kooi. Snap je? Alles, alles. En je kunt op al die aspecten ingaan. Het, het is, je kan niet stoppen. Amen. Ga ik ze mee